12 uur. Dit is Jeroen Tjepke met het NOS Journaal. De FNV gaat een schadeclaim indienen tegen oud-bestuurders van zorgonderneming Mea Vita. Onder hen ook oud-president commissaris Loek Hermans. De vakcentrale wil hem persoonlijk aansprakelijk stellen voor het verlies van vakantiedagen, pensioenrechten en ontslagvergoedingen voor duizenden werknemers. Het gaat volgens de FNV om tonnen. Mea Vita ging in 2009 failliet. Vorig jaar zei de ondernemingskamer dat bestuurders en toezichthouders er een potje van maakten en dat ze zich schuldig hebben gemaakt aan wanbeleid. De vroegere zangeres en platenproducent Annie de Reuver is overleden. zoals een van de populairste zangeressen van Nederland... in het midden van de vorige eeuw. Annie de Reuver zong in de jaren 30 bij Swingwind The Ramblers... en later bij verschillende orkesten in Binnen- en Buitenland... waaronder het Afro-dansorkest en de Skymasters. Bekend van haar is onder meer kijkers in de poppetjes van mijn ogen. Later was ze vooral actief als producent bij platenmaatschappijen. Ze ontdekte onder andere Pierre Carter, alias vader Abraham en Ben Kramer. Annie de Reuver is 98 jaar geworden.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 Peter Bos vertrekt als trainer bij Vitesse en gaat per direct aan de slag in Israël bij Maccabi Tel Aviv. De 52-jarige trainer, tekent voor anderhalf jaar bij de kampioen van Israël. Jordi Kruijven is daar technisch directeur. Assistent Rob Maas neemt bij de club uit Arnhem voorlopig de taken van Bos over. Het weer in het Noordoosten is het winters met sneeuw en ijzel. Het kan daardoor erg glad zijn. In het midden valt regen en verder waait er een matige tot krachtige oostenwind. Die maakt dat het veel kouder aanvoelt.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 Eerst in het Arabisch. En, uh, ja, nu gewoon uh, gelukkig nieuwjaar gewenst. Mijn eerste live uitzending in 2016, luisteraars vandaag. To say Opening Tune. Happy New Year van uh, Abba. Nou, ik sluit me natuurlijk uh, volkomen aan bij de groep. En uh, ik geef Dolly, uh, die er vanmiddag niet is, en ik zal u straks uitleggen dat, dat, uh, waarom dat is. Uh, all my loving. Close eyes, and I'll kiss you. So Naar ZFM Zandvoort, Zandvoort Lunst. Eet hey, smakelijk overigens luisteraars. Ik zei het net al, Dolly en Pierik, mijn vaste sidekick op de maandag. Ja, die is er vandaag niet. En uh, wij wensen haar uh, vanaf deze plek natuurlijk uh, ja eigenlijk een beetje beterschap. Want ze is een klein beetje uh, uh, aan die wensen toe, zeg maar. De gezondheid gaat niet helemaal zoals het zou moeten zijn. Ze heeft een tijdje even een stapje terug gedaan als het gaat om het uh, aanwezig zijn hier in de studio. We hopen dat ze er gauw weer is. Uh, ze heeft er een, uh, een aantal maanden vooruit getrokken... om er even bij te komen. Maar misschien dat het uh, zo goed gaat... dat ze, ook, uh, dat ze na, na een of twee maanden alweer, uh, alweer mee gaat doen. Ik weet het niet. Dat is, dat is koffiedik kijken, zoals het zegt. We wensen haar vanaf deze plek uh, dolly het allerbeste. Dat betekent dat ik straks luisteraars... Uh, tussen de bedrijven door even Niels moet gaan verzamelen. Want u bent het gewend bij Zandvoort Lunch... Komt altijd zo rond de klok van half 1 en half 2 het regionale nieuws voorbij. Dus ik moet eventjes, terwijl ik de plaatjes draai, spitten op het internet. Wat er zoal hier in het land is gepasseerd. Deze tijd van het seizoen. Time of the season, Amerika.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 Your name? What's your name, who's your daddy, who's your daddy? He really is he rich like me, has he taken, has he taken any, time any, time any time to show to you, to show Time of the season. We hebben nog steeds een season dat eigenlijk een beetje te warm is voor de tijd van het jaar. De temperaturen beginnen zo langzaam maar zeker toch een beetje naar normaal te verschuiven. In het oosten van het land, daar hebben ze al een klein beetje kunnen proeven van, van winter. Eh, jammer alleen dat het dan met ijsel gepaard moet gaan, waardoor je weer allerlei verkeersongemakken hebt. En er weer auto's zijn verongelukt van de weg geraakt en bliks gaan en zo en... Uh, vooralsnog geen uh, persoonlijk letsel, heb ik begrepen. Uh, er kan ook nog verandering komen. Kijk vooral uit als je naar het oosten uh, in het noorden van het land gaat. Groningen, Del Apingendam, die komt op en zo. En Enschede ook. Want uh, ja, daar kan het zomaar gaan ijzelen of, uh, of sneeuwen. En uh, dan weet u hoe het is om met de auto langs de weg te zitten. Uh, excuus, ik ben een beetje hees. Uh, uh, Johan Heesjes. Zo noem ik me vanmiddag maar. Uh, en dat komt gewoon door een verkoudheid die ik al uh, enige maanden heb... En, uh, waar ik maar weer eens mee naar de dokter ga en komen de donderdag mensen. Wat is het toch? Wat is het toch? Wat is het? Ik snap er allemaal niks van. Neil Diamond ook niet. Maar goed, die zingt in ieder geval nog uitstekend hoor. Die is niet hees. Longfellow serenade And such were the plans I'd made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 dreams come true i'll sing my song let me sing my Longfellow Serenade. En uh, we luisteren naar Neil Diamond. De Belgen, die noemen dat Nederlands Diamante. alle. Uh, ja, gezellige muziek. Vind ik altijd Neil Diamond. Een lekkere stem. En uh, ja, de man is nog steeds razends populair. Toert nog over de wereld. Met uh, shows van ongeveer 2,5 uur. Heb ik laatst van Susie Davis begrepen. Die is daar geweest. Dame die in Amerika woont. Maar Zandvoorts ook heeft en zo. En die vertelde me dat, dat ze pas naar zo'n uh, live concert van uh, Neil Diamond is geweest. Ja, afgelopen dagen wel regenachtig. Jammer, hè? Jammer. Het ritme van de regen van Rob de Nijs wil ik nou niet draaien... maar de Engelse versie van Dan Vogelberg is ook leuk. When the rainfall, nou dat heeft het weer eh, genoeg gedaan de afgelopen dagen, luisteraars. Veel regen. En het wachten is toch op een uh, klein beetje winter ook hier. Met, met, met name een lekker stukje, uh, of trajectje fors, zeg maar. Want uh, dan kunnen we lekker naar buiten om uh, op natuurijs te schaatsen of zo. Ja, de, iedereen hunkert daar eigenlijk best wel naar. Die sneeuw mag er nog even wegblijven. Die mag wel komen, maar dan na een ruime ijsperiode... als we volop schaatsen hebben kunnen genieten... Dus dat zou kunnen uitkomen, ik zal even bellen met het KNMI... of ze dat even in orde kunnen maken voor ons. Dat komt helemaal goed. Annie de Reuver overleden. Ja, we hoorden het net al. Kijk eens in de poppetjes van mijn ogen. Dat was een van de bekendste liedjes van haar. Maar ze nam ons ook ooit mee naar Wenen. Er klinkt muziek vol romantiek in Wenen. De oude tijd is werkelijkheid. In Wenen, de sfeer van voorheen bleef bewaard En Strauss werd nog nooit geven uit Want zijn muziek is daar nog niet verdwenen De wijn die vloeit, het prater bloeit in Wenen ik hoop het nog, ik wil te zien mijn oude, vertrouwde. Mooi ergens is een oude stad vol charme, waar romantiek. En kunstelkaar omarmen, en zitten geeft kleur aan het geheel. Ik Verlang naar die stad toch zo veel. Er klinkt muziek vol romantiek in Wenen, de oude tijd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 in Wenen, ik hoop het nog dikwijls te zien. Mijn oude, vertrouwde, mooi wie. Ja, een van de populairste zangeressen van Nederland, zo midden de vorige eeuw. En dat is helemaal terecht, want u hoorde het zelf. Haar stem was warm, duidelijk te verstaan allemaal. Een mooie stem, een mooie heldere stem. Ze zong heel zuiver en heeft ons mooie liedjes nagelaten. De nabestaande van Annie de Reuven natuurlijk gecondoleerd... namens de zender ZFM Zandvoort. Nathalie Kool, ja, onder ging hetzelfde lot onlangs... zij was verslaafd aan drugs en alcohol. Ze heeft een, een niet zo leuk leven ge ge gehad, heb ik begrepen... zoals ik het op internet bekijk allemaal... Uh, maar ze heeft wel hele mooie muziek achtergelaten. En uh, ze heeft het erover dat onze liefde is uh, gemaakt om hier te blijven. En dat zingt ze letterlijk. Letterlijk Cole. It's very... Here to stay, not for a year, but ever. After. Passing fancies and in time may go, but oh my dear our love is here to stay together. No, we're hier eh, gewoon lekker om te blijven. Nou, dat vinden we maar goed ook. Het nieuws bij ZFM Zandvoort. Met... Huyf. Vanmiddag, Ja, ik heb het al uitgelegd. Dolly is er een tijdje niet. Eh, dus ik zal het vanmiddag eh, luisteraars alleen moeten doen. Uit de enquête van huurdersplatform Zandvoort. Afgekort HPZ... Blijkt dat 46% van de huurders van Woningbouwvereniging de Kei de huur veel te hoog vindt. En dat is dan ten opzichte van de kwaliteit die wordt geleverd van de woning. Ook het onderhoud, klimaatbeheersing en het wooncomfort van het aanbod in Zandvoort laten wensen over, zegt Dini van der Meijen van het HPZ. Van de geënqueteerden geeft 55% aan last te ondervinden van de tocht, 46% heeft klachten over kou. 39% vindt de woningen te tochtig en 33% maar liefst klaagt over schimmelvorming. Nou, deze enquête is gehouden omdat er in 2016 prestatieafspraken gemaakt worden tussen de Kei, de gemeente en het platform. Uh, en we wilden weten wat er nou allemaal leeft onder de huurders. We kregen, ik citeer, 528 ingevulde enquêtes retour en een percentage van 21 procent. En hierdoor kregen we een betrouwbaar beeld van de huurders van Turkije in Zandvoort. Zo meent mevrouw van der Meijen. kwart van de respondenten vindt dat er te weinig sociale huurwoningen zijn. Vooral voor starters en jonge gezinnen. Nou, dat geldt niet alleen in Zandvoort, maar is een beetje landelijk, denk ik. En dat de verkoop hiervan ook moet stoppen. Bijna de helft vindt het aantal woningen voor ouderen te laag. Uit het onderzoek blijkt verder dat een meerderheid voordeel verwacht van een betere woonisolatie, maar dat de helft van de ondervraagte daarvoor niet extra wil betalen. Dat komt omdat drie kwart van hen de huur te hoog vindt ten opzichte van hun inkomen. De helft hiervan maakt zich ernstig zorgen hoe dat allemaal over twee jaar moet gaan en of ze de huur dan nog wel kunnen betalen, zegt Van der Meijen. Ook blijkt bijna niemand het energielabel van de woning te kennen. Nou, er vindt een bewonersavond plaats. Dat is op woensdag 27 januari van dit jaar. Daar worden de resultaten van de enquête gepresenteerd. En iedere huurder van de KEI is daarbij van harte welkom. De Woonbond en het HPZ zullen aanwezig zijn. En ook de KEI, gemeenteraadsleden eh, en wethouder eh, Galik die zijn uitgenodigd. Dus als u eh, benieuwd bent naar de uitslagen van de enquête, het woononderzoek eh, van... ...woningen verhuurd door woningbouwvereniging De Kei... ...dan uh, woensdag 27 januari eventjes uh, komen uh, op deze bijeenkomst. Luisteraars, ik, ik zoek eventjes waar de locatie is. Nou, kan ik zo gauw niet vinden. Ik weet ook niet of ze dat hebben vermeld. In ieder geval uh, uh, kunt u de informatie op het internet uh, uh, terugzoeken. Zoek maar eventjes, uh, Google maar eventjes naar uh, woningbouwvereniging De Kei. Dan komt dat vast wel goed. Ja, en dan die nieuwjaarsduik. Wat, wat spannend was het. En wat was het druk. Ik woon zelf in Bloemendaal en op de Kleverlaan stonden de auto's vanaf de spoorbomen steeds vast. Om allemaal richting Zandvoort te gaan om die nieuwjaarsduik mee te maken. Nou, is uw hoofdpijn inmiddels weg? Heeft u een warbedoes genomen om de kou weg te spoelen? En al een bezoekje gebracht aan de sportschool om dit jaar echt iets aan sport te doen? Nou, wij met z'n allen ook niet. Maar gelukkig hebben we foto's van de mensen die dit jaar een uh, fris en fruitige duik hebben genomen. Dan moeten we de reportage even uh, zoeken, zoeken, luisteraars. En dan gaat u naar dichtbij.nl. En op dichtbij.nl vindt u alle informatie over uh, het evenement... die nieuwjaarsduik. Niet alleen hier in Zandvoort, maar ook in Scheveningen. En uh, kunt u ook foto's terugvinden van uzelf, misschien als u meegedaan heeft.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 De beheerder van de begraafplaats zal bij het daglicht bekijken of er is ingebroken en of er überhaupt spullen zijn vernield. Per 1 januari 2016 gaat de Omgevingsdienst Eimond uh, de Wabo-taken. Ik zal zo even kijken waar Wabo nou weer voor staat. Uh, van de gemeente Zandvoort uh, uitvoeren. Deze taken bestaan uit een vergunningverlening, toezicht en handhaving. Ook de gebruiksmeldingen, tijdelijke gebruiksvergunningen en verzoeken om splitsingsvergunningen worden voortaan door de omgevingsdienst Eimond behandeld. Vanaf dat moment kunt u zich voor vragen en meldingen over deze zaken richting, richten tot de omgevingsdienst Eimond. Een aanvraag voor, het, uh, voor een omgevingsvergunning kunt u nog steeds doen via het omgevingsloket www.omgevingsloket.nl. Www het spreekuur zal ook niet veranderen. Het telefonisch spreekuur... Voor de vergunningsverlening blijft op maandag tot en met donderdag... van 9 uur s ochtends tot 11 uur. S ochtends. En het telefoonnummer is 0251 263 863. Ik herhaal 0251, dat is het uh, kerngetal van BVWijk... 02, uh, sorry, 0251 263 863. Persoonlijk spreekuur voor vergunningsverlening is uh, op dinsdag en woensdag ochtends op het gemeentehuis in Zandvoort. En dan gelden de tijden van soms morgens 10 tot uh, kwart voor elf. Uh, en soms ook tot half 12. Afspraak inplannen dan via de website... of bellen naar het telefoonnummer, wat ik zojuist wil noemen... 0251 263 863. De vergadering van de Commissie voor Welstand en Monumenten... vindt eens per drie weken plaats in het gemeentehuis van Zandvoort. Nou, de omgevingsdienst van Eimond, uh, het postadres daarvan is Postbus 325-1940 Albert Heijn in Beverwijk. Telefoonnummer, ik heb het al een paar keer gezegd, nog maar een keer, 0251-263-863. Een auto is zaterdagochtend tegen een boom gereden in Haarlem. Het ongeluk gebeurde ter hoogte van de kruising van de Wagenweg met de Spanjaardslaan. Drie kinderen in de auto die zijn nagekeken door de dienst. De auto is zwaar beschadigd geraakt en moest worden opgehaald door een, door een bergingsmaatschappij. Nou, hoe het verder met de betrokkenen gaat is nog niet bekend. Misschien dat we daar de komende dagen meer over horen. Politie in Haarlem heeft in de dag van zaterdag op zondag... rond de klok van half één drie mannen aangehouden voor mishandeling. Agenten kregen een melding dat er twee jongens waren mishandeld in de Lange Veerstraat in het centrum van Haarlem. Bij de mishandeling ter hoogte van Snekbar wat... Nou, ze hapten wat, maar dat viel dus niet goed. moesten de slachtoffers onder meer een kopzood, vuistslagen en meerdere trappen incasseren. Een van de jongens verloor zijn voortand bij het incident. Op aanwijzing van getuigen konden drie mannen worden aangehouden. De, de aangehouden verdachten zijn een 42-jarige man uit Amsterdam. Eentje van 33 jaar uit Geldermans en een 33-jarige Haarlemmer. Drietal is voor onderzoek meegenomen naar het politiebureau en terecht zou ik zeggen. Nou dan, de politie heeft vrijdag ook nog een zesde verdachte aangehouden... in het onderzoek van het dodelijke steekpartij waarvan u vast wel gehoord zult hebben. Die heeft plaatsgevonden op de, zom, plaatsgevonden op de Zomerkade in Haarlem. Dat is allemaal gebeurd tijdens de Nieuwjaarsnacht. De verdachte, een 24-jarige Haarlemmer, is aangehouden en zit in de cel. Bij de steekpartij, die op nieuwjaarsnacht rond, de klok van kwart voor vier s'nachts, is gebeurd aan de zomerkade in Haarlem, nam een 22-jarige man om het leven en raakte een aantal andere personen gewond. De vijf andere verdachten zijn twee Haarlemse vrouwen van 20 en 21 jaar oud en ook drie Haarlemmers van 20, 23 en 25 jaar oud. Ze zijn eerder opgepakt en ze zitten nog vast. Nou, dan heb ik wat dat betreft, uh, denk ik wat het regionale nieuws betreft... Uh, eventjes voldoende aan u verteld. Weer of geen weer. Zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. En dan citeer ik de website van weer Online. Luisteraars waar u overigens de tekst kunt terugvinden. Dus weeronline.nl In het Noordoosten blijft het vandaag vriezen. En het valt af en toe lichte licht te snel. In de rest van het land is het... Uh, het 4 tot 9 graden een stuk zachter en valt er lokaal helaas weer wat regen. Vanavond is het in het noordoosten een grote kans op gladheid... dat het de sneeuw overgaat in regen en de bevroren ondergrond dan uh, ja, gaat bevriezen. Vandaag is het grijs met af en toe regen. De temperatuur stijgt op veel plaatsen naar 4 tot 9 graden. En daarbij is de wind meest matig en draait van zuidoost naar zuidwest. Alleen in de noordoostelijke provincies is het kouder... en blijft het vandaag vriezen met af en toe ook wat lichte sneeuwval. Daarbij staat een koude oosterwind... En, eh, waardoor ook in delen van Overijssel, Flevoland en Noord-Holland de temperatuur licht daalt. Vanavond blijft het in grote delen van het land bewolkt en ook regenachtig in het noordoosten gaat de sneeuw over in regen... Maar omdat de temperatuur onder nul blijft... ik zei het net al, kan op veel plaatsen gladheid door ijzer ontstaan. De gladheid is dus met name in het oosten van het land... en de kans op een verkeershinder is dan erg groot. Die gladheidkans houdt de hele nacht aan. Morgen is het op veel plaatsen bewolkt. Er valt af en toe wat lichte regen en in het zuiden is de kans op wat zon. In de ochtend kan het in de noordoostelijke provincies spekglad zijn. In het westen, midden en zuiden, wordt het zo'n 4 tot 8 graden. In de noordoostelijke provincies blijft het bij een koude oosterwind, ik zei het net ook al, licht vriezen. Ook dinsdagavond in de nacht, naar woensdag, is de kans op gladheid... door winterse neerslag en als, uh, opnieuw bevriezing dan. Nou, woensdag, daar reikt de kou net wat verder... en valt de temperatuur in de noordelijke helft mogelijk lager uit. Blijft overwegend bewolkt en uh, licht in neerslag blijft vervallen. En dat kan dus vooral in het noordoosten overlast veroorzaken door gladheid... Donderdag zet de zachte lucht door en wordt het in het noordoosten 5 graden. En daarmee zal ook de gladheidskans verdwijnen. Er is dan veel bewolking vanuit het zuiden. Het zuidwesten moet ik zeggen. En het werkt een regengebied. Het zal ook weer niet zijn. Over het land in het zuiden en westen wordt het zo'n 7 tot 8 graden. De dagen daarna, luisteraars, ik kan het niet anders maken dan het is. Blijft het wisselvallig met meer bewolking. En ja, af en toe wel een beetje zon, maar meestal van tijd tot tijd uh, regen. Ga het een beetje goed maken voor u met 18 gele rozen. En dat doen we met Bobby Russell. 18 gele rozen came today. 18 yellow rozen in een pretty bouquet. When the I didn't know what to say But eighteen yellow roses came today I opened up the card to see what it said Yes, eighteen yellow roses came today I never doubted your love for a minute I always thought that you would be true But now this box and the flowers in it guess there's nothing left for me to do But ask to meet the boy that's done this thing Find out if he's got plans to buy you a ring Cause eighteen yellow roses will wilt and die one day nou, 18 gele rozen speciaal voor u, luisteraars. De kerstboom kwam weg. En die rozen kunnen op de plek van de kerstboom staan. Zo is het gewoon. Ja, er was een, een, een, een, een jongeman die liep in Enschede, in de koude zone zeg maar, want daar is het koud op dit moment pakte ze meisje bij de hand en wat denkt u wat hij zei? Ja, dat zei die jongen allemaal tegen zijn meisje in Enschede. Ja, ze voelde ook zo koud aan. Het meisje dacht, dat is het, lijkt wel een vreemdeling. Nou, dat was het ook. Foreigner. En die zongen dat. Zingen dat nog steeds trouwens. Als zolang ik de schuif niet terugdraai, ja, dan blijven ze dat zingen. En het is mijn fantasy dat ik dat vanmiddag doe. Ik fantaseer met u weg en dat doe ik met Earth Wit en Fire. Oh, wat een groep is dat toch fantastisch. Oh. Zwingt al bij de eerste tonen. Heb je niet veel fantasie voor nodig? Want dat geven hun we je wel, Fantasy! Ik staat nog steeds naar ZFM Zandvoort. Dit is Zandvoort lunst En wat heb ik nog meer voor u in petto zo de komende minuten? Nou, eens even kijken hoor. Uh, ja, lekkere muziek natuurlijk. Want er is zoveel lekkere muziek op de wereld, luisteraars. Uh, daar heb je gewoon geen, uh, geen idee van. Waaronder deze bijvoorbeeld. Een oudje. Als hij het doet tenminste hoor. Want uh, ja, hij doet het. Het komt vliegtuig komt al binnen. Luister maar. We gaan even terug naar Rusland. Of we het nou leuk vinden of niet. Ja, en uh, liggende in de armen van Mary uh, verlaten we het eerst uur van uh, Zandvoort lunst En dat doen we met Smokey.